een stomerij kon ontstaan. Daardoor vielen afgelopen nacht meerdere gewonden in de wijk De Pijp. Volgens stadsender AT5 kunnen verschillende buurtbewoners voorlopig nog niet terug naar huis. De politie zegt dat het niet om een misdrijf gaat, maar wat het vuur dan wel heeft veroorzaakt is dus nog gissen. In Zwitserland praten Amerika en Iran weer met elkaar, schrijven meerdere media. De spanning tussen beide landen liep de laatste tijd verder op rond de bloedige protesten tegen het Iraanse regime. Amerika wil dat Iran ook stopt met het maken van kernwapens en dat als er geen deal komt, Iran het zal gaan voelen. Dan terug naar eigen land. Er komt later deze week weer sneeuw aan. Ligt er wel aan waar je woont of je het ook gaat merken, weet onze weerman van Weerplaza. Tijdens de nacht van woensdag naar donderdag trekt er een neerslagzone via België naar het zuiden van Nederland toe. En dan valt hoofdzakelijk in de zuidelijke gebieden van Nederland sneeuw. En dan kan er ook een aardig sneeuwdekje van een aantal centimeter dik ontstaan. Het weer gaat alle kanten op, want het weekend wordt het juist zacht met dubbele cijfers op de thermometer. Tot 12 graden kan het dan worden. Vanmiddag ook van alles wat. Plensbuien, harde wind, onweer, natte sneeuw, hagel. Ook zon tussendoor. 6 graden vanmiddag. Morgen fris, droog en zonnig. De situatie op de weg. Er zijn zes files in Nederland. De langste staat op de A7. Groningen richting Heerenveen. Tussen Beestversvlaag en Tijnje. Daar is een ongeluk gebeurd. Vier kilometer. Je vertraging is daar een kwartier. En flitsers die zijn gezien op de A1. Eemnes Naarden bij 25,9. Kwam er net langs. Ze staan daar echt heel verdekt opgesteld. Dus let daar goed op. Die zie je echt niet staan. A1 van Hengelo naar Deventer bij 108,4. De A28. Zwolle Meppel 103,9. En een flitser op de A28 van Hogeveen naar Meppel vol bij 122,5. Q-Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt... door Staatsloterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Q-Music. Wim van Helden. We gotta party like Post Malone. Sam Veld hoor je zo meteen. Ook ex for of niet? Jim Gardner. En dit is Lady Gaga. music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 The creature of the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 Sam Veld, back your music. Hey, Mr. DJ! Hey, Bruno. Goedemiddag, dinsdagmiddag. Wim hier. Het is uh, even na één uur. Inmiddels is de sneeuwpoppen in je tuin wel weggeregend, hè? Ik weet niet of het zo ver gekomen is, maar... <laughs> ja, de sneeuw is inmiddels overal weer weg, maar uh, voor hoe lang? Dat is wel de vraag. Net nog bij Mart in het nieuws dat uh, donderdag alweer een winterse verrassing staat te wachten. En zo klaamt die sneeuw. De enige sneeuw die ik wil zien is op de tv deze week. Laat het lekker in Milaan blijven. Over iets meer dan een uurtje begint de halve finale van de ploegenachtervolging... bij zowel de mannen als de vrouwen. Het is de laatste kans op goud voor Joy Beunen, dus dat wordt spannend. Ja, dat ze zou gaan schaatsen, dat was niet meteen duidelijk. Het kwam eigenlijk door de ouders van Joy Beunen. Want die vonden dat ze wel eens een keer een keuze mocht maken. Ik deed heel veel verschillende sporten. Tennis heb ik gedaan, baardrijden ook. Maar op een gegeven moment waren mijn ouders overal met mij, elke avond. Dus op een gegeven moment zeiden ze wel van, nou, maak maar even een keuze. Kies maar even. Kies maar, even. maar uiteindelijk wel echt Raakt aan het schaatsen. Ja, de ouders van Joy die waren alleen maar in een taxi de hele, de hele tijd. Uh, uiteindelijk is ze verknocht geraakt aan, uh, aan het schaatsen natuurlijk. Al dus uh, Joy eerder in gesprek met Matti in Milan. Uh, die andere Matti komt vanmiddag ook nog in actie. Joris Bergsma met zijn Matti die begint om half drie. Uh, Nederland is een dieseltje, maar inmiddels staan we er goed voor op de medaillespiegel. hoor. Hey, Mr. DJ. Er uh, is trouwens de gouden medaille in de top 40. Bruno Mars, I Just Might.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 Get my mind to understand Nou, misschien klinkt dit liedje binnenkort heel anders. Ondanks nog glansrijk door Repeat of Niet heen gekomen... dankzij jouw stem hoor je Jim Gardner vaker op je muziek met Better Man. Later deze week komt hij live uh, langs bij uh, Stefan. Elke vrijdagavond opent hij zijn uh, pianobar en treedt hij op met artiesten. Waaronder Jim Gardner is er vrijdag. En dan gaat hij dus uh, Better Man spelen. Maar ik zag... Uh... Dit liedje van hem, deze versie, hij is een beetje aan het oefenen, voorbij komen op zijn socials. En ik dacht van: oké, okay, als hij dit gaat doen in de pianobar, dan wordt het echt een heel ander liedje. Keihard, het ik Ook leuk. Voor de vrijdagavond, hè? Beetje whisky erbij. <laughs> Vrijdagavond hoor je Jim Gardner in Stefan's Piano Bar hier op Q Music. Music. Zometeen hoor je ook Two Brothers on the Fourth Floor. Het ja, misschien is het wat rustiger op je werk deze dagen. Enerzijds vanwege de voorjaarsvakantie, misschien wel vanwege carnaval. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog mensen die geveld zijn door de terrorgriep. Ik hoop dat je genoeg collega's over hebt, want zometeen een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Eén team, één taak. Je moet binnen één minuut zo snel mogelijk vijf vragen goed zien te beantwoorden. Aanmelden voor het slimste bedrijf. Dat kan nu in de Q-Music App. Als je het antwoord weet op de volgende vraag. Ja, het is merkwaardig. Het record stond op naam van Ridderkerk. Nou ben ik daar in de buurt opgegroeid. In alp Maar er wordt helemaal geen carnaval gevierd in die regio. Toch had Ridderkerk het wereldrecord. Doordat ze het massaal deden op een dorpsfeest. Gewoon voor de gezelligheid. Nou, het nieuwe record staat sinds gisteravond. Op naam van Veldhoven in Brabant. Het heet met carnaval rommelgat. Ik wil van je weten... Welk wereldrecord bedoel ik? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aqua Parken voor tickets 200 euro's, Prins, Zijn nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.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 En Dr. Utker Big Americans. Nu 1 plus 1 gratis. Yeah.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 Het is dagje, soms wat buien, soms ook wat zon. Het is een beetje Jantje helft, Jantje lacht. Het is 7 graden, morgen wordt het droog en dan wat zon. Zes files in Nederland, de langste op de A27. Utrecht-Gorkum, tussen Everdingen en Noorderloos. Defect voertuig daar daarvoor 6 kilometer. Je vertraging, bijna een half uur. Sterkte. Wim van Helden. Come on boy, you got the dream on. Two brothers on the fourth floor, Boy je zo? Q sounds better with you. medaillenspiegel van de Olympische Winterspelen staan we heel ver uit elkaar. Nederland staat nu vierde. België op plek 26. Ja, dat is echt heel triest. Helemaal onderaan. Ja, op de Winterspelen zijn we dus keiharde tegenstanders wat dat betreft. In de muziek is daar verbroedering, Fleming en Meteor op cue. Lig in mijn pet Weer een bericht van mijn ex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 Ja, het record stond op naam van Ridderkerk. Dat is bij jou uh, nou, redelijk in de buurt, uh, Denise. Ja, dat klopt. Ja, jij zit in Papendrecht, maar daar wordt helemaal geen carnaval gevierd. Net als in Ridderkerk. Uh, nee. nee, Nee, blijkt dat ze in <laughs> dat wereldrecord op naam hebben geschreven. Gewoon door op een dorpsfeestjes dus lekker gek te doen. En uh, <laughs> daar hebben ze dus dat wereldrecord mee gezet. Maar ja, toen vonden ze in Brabant. Ja, maar als er ergens dat wereldrecord verbroken moet worden, dan is het wel hier. Dus dat is gisteren gebeurd in uh, Veldhoven. Tijdens carnaval heet het Rommelgat. Welk wereldrecord hebben we het dan over? De langste Polonaise. Het Slimste bedrijf van Nederland. Hey, als jullie nou zometeen de snelste tijd neerzetten, hoe lang is dan de Polonaise bij jullie? Uh, heel lang. <laughs> Hoeveel collega's zitten er om je heen? Uh, we zijn nu met z'n zessen. Met z'n zessen. Ja. Gezellig. Bij Dentix in, in Papendrecht. Je bent daar tandtechnicus. Ja, klopt. En wat voor dingen, ja, wat, wat, wat dingen fabriceren jullie daar dan? Ja, kronenbruggen implantaten, noem het maar op. Ja, alle bestellingen die via de tandarts bij jullie terechtkomen, zeg maar. Ja, zeker. Juist, juist, juist. En wat is zo leuk aan het werk bij Dentix? Ja, de collega's wel hoor. Ja, laat ze horen dan. <tie> <tie> <tie> Hey, als jullie nou de snelste van de maand blijken te zijn... dan uh, win je sowieso de slimste bedrijf van Word. En je krijgt een uh, karaoke-party-speaker. Dus hoe zit het met... Uh... Nou, dat komt yeah. ook niet op pas. Lekker ja. hard en vals meezingen kan dan lekker op vrijdagmiddag bijvoorbeeld. <laughs> dat wordt je ja aangeboden door het Tempo Team. Maar dat is nog even de vraag of dat het ook gaat lukken. Jullie krijgen één minuut om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. 44 seconden over is de beste tijd van de maand. Dus maak daar 45 seconden over van. Oké. Okay. Dentix, zijn jullie klaar? Ja. Ja. Dan loopt u die tijd nu. Welk eiland heeft als hoofdstad Willemstad? Ja, zo, zo. Hoeveel bulten heeft een dromedaris? 1. Wat voor sport beoefent maar rijke groene Pas. Wat voor dier is een Britse korthaar? Pas. Welke zanger zingt op In My World van Airforge Jack? Pas. Welk gerecht wordt gegeten met sojasaus en wasabi? Sushi. Hoeveel is 6 keer 6? Ja, toch wel even die tafels hebben die op de basisschool geleerd. We komen die toch nog een keer voor pas. 6 x 6 is 36. Uh, het gerecht met sojasaus en wasabi. En dan hebben we het natuurlijk over sushi. Britse korthaar is een kat en dromedaris. Oh, eerst een gegeven antwoord telt. Maar je zei niet voluit twee. Je zei twee. 1. Dus, ja. dus die is goed. Eén is goed. Eén is goed. Is goed. Um, anders heeft het over kameel, Inderdaad, uh, de hoofdstad van uh, Willemstad bij het eiland Curaçao, Inderdaad. Ja, en dan hadden we nog de sport van Marijke Groenewoud. Ze staat zometeen in de halve finale met de ploegenachtervolging. Natuurlijk schaatsen. Oh, oh dat is wel uh, echt. Ja. Ja, wij zijn hard aan het werk. Het is een hard aan Je kunt ook niet alles volgen. Maar stel nou dat ze, dat ze, dat ze, dat ze een medaille pakt. Morgen staan de kranten vol met bereiken Groene Wout. En denk je wat stond we dat gisteren niet wisten. Ja, dat vergeet je die naam niet meer. Hey, en In My World van Everjack, die ga je nu horen. Dat is samen met Elu Black. Ah, okay. Had je niet geweten, had je niet geweten hoor ik. Ja, 33 seconden over. Dat is niet een hele beste tijd ten opzichte van ja. nummer 1. 44 seconden over. Jullie krijgen van mij wel het slimste bedrijf kaartspel. Gewoon om lekker te blijven oefenen. Kijk, heel leuk. Het slimste bedrijf van Nederland.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 Dit is K Music en dit is Offenbach. Miles away. Dat valt hartstikke mee. Wil binnen een paar minuten zijn ze hier. Hey, de techniek staat voor niks, Mart. Heerlijk, wat fijn, Wim. Uh, het laatste nieuws hoor je ook zo. Zeker, aparte regels voor de Fatbike lijken er toch te kunnen komen. En komen er ook nieuwe Olympische plakken bij voor Team NL? Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. NL. Ready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 Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon KLM Holidays heeft nu de alles-in-één deals. Dat is het hele pakket. Vlucht, verblijf en vervoer. Nu tot wel 300 euro korting. Ook tijdens de schoolvakanties. Kies bijvoorbeeld voor Curaçao, Bali of Rome...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 Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alpink.nl Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle matrassen 40% korting. 40%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Deze week in de bonus. AH Romboten Appelflappen, 2 stuks, 99 cent. AH Bakkersbrood Lepin Bastille Hill per stuk 1,79. Alle Robijn, 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkeren van Albert Heijn. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken...